Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Abortus mag in Mexico niet langer strafbaar zijn. Het Mexicaanse Hoge Rechtshof oordeelt dat strafbaarheid van abortus ongrondwettelijk is. De uitspraak gaat over een wet in de noordelijke deelstaat Coahuila, maar heeft ook gevolgen voor andere deelstaten waar abortus strafbaar is. De voorzitter van het Hoge Rechtshof noemt de uitspraak een keerpunt voor alle vrouwen, vooral de kwetsbaarste. Voor abortus blijven nog wel bepaalde regels gelden. In hoeverre de uitspraak gevolgen heeft voor vrouwen die al zijn veroordeeld is onduidelijk. De timing is opvallend gezien de ontwikkelingen over de grens in de Amerikaanse staat Texas. Daar is vorige week de wetgeving juist verscherpt waardoor abortus daar vrijwel niet meer mogelijk is. De vader van Britney Spears vindt dat het financiële en persoonlijke toezicht op zijn dochter kan worden beëindigd. Hij heeft dat volgens Amerikaanse media gezegd tegen de rechter in Los Angeles. De popster kwam in 2009 onder toezicht van haar vader te staan toen ze in een persoonlijke crisis zat. De 39-jarige Spears noemt het toezicht een verschrikking. Ze wil weer zelf over haar geld kunnen beschikken en ook kunnen beslissen hoe vaak ze nog therapie wil. Vader James Spears zegt dat hij het beste voor zijn dochter wil... en dat ze de kans moet krijgen. Op de US Open heeft Leila Fernandez opnieuw voor een stunt gezorgd. De 19-jarige Canadezen bereikte de halve finales... door de als vijfde geplaatste Oekraïense Jelina Svitolina te verslaan. Eerder in het toernooi schakelde Fernandez al Naomi Osaka uit... de nummer drie van de wereld en tweevoudige winnares in New York. En ook Angelique Kerber, die de titel vijf jaar geleden won... Fernandes is de nummer 73 van de wereld. Voordat de US Open begon had de Canadezen pas vier keer een partij op een Grand Slam toernooi gewonnen. Het weer. Het is een rustige nacht. Minima tussen 11 en 13 graden. Overdag is het vrij zonnig. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de nacht... Zom Zee En heel veel zomerhits Dit is ZFM Zandvoort It was just like magic When your hips came crashing There were fires burning And my hands down in the paint with passion It was planets meeting It was synced up breathing There were angels calling And more free falling Than I believed in Yeah, memories like freight trains hit me, I replay to keep you with me, better to have had than not at all. We were chasing stars, across the county lines, to imperfect pieces, with our fingers intertwined. And I would do it all again, know we might be left behind. When you were mine Oh I'm hurting But I'm still certain that when the pain comes back in waves Yeah it was worth it There. Like freight trains hit me, I replay to keep you with me. Better to have heard than not at all. We were chasing stars across the county lines, two imperfect pieces with our fingers intertwined, and I would do it all again, knowing I'd be left behind. Oh, what a time back when you were mine. Fine.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 Vedessi l'uomo davanti al tuo portone che je avvolto in un cartone, se je ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia,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 En er is nog steeds een beetje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 In my daughter, and I believe I don't need no proof when it comes to God and truth. Zandvoort, Zandvoort. Oh, baby.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 ben je bang voor de reunie? Het is gelijk wel een appel op de reunie. Maar we zijn allebei volwassen op de reunie. Dus we de hand op de reunie? Man, ik kan niet wachten op de reunie. Zonder mm -hmm. mm -hmm. ja, was er geen muziek, dus geef nu niet. Ik ben nu de man op de reunie. Dank voor die vlam dat die brand weer als nooit tevoren. En zonder jaar was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reünie. Dank voor die vlam dat die brand weer als nooit tevoren. En zonder was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reünie. Een hete zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en zomerhit. this